Rita Verdonk heeft in het tv-programma Business Class van RTL enkele punten uit het verkiezingsprogramma van Trots op Nederland bekendgemaakt. Ze wil in fasen de vennootschapsbelasting afschaffen en de schijven in de inkomstenbelasting vervangen door een vlak tax met één tarief van 25 procent. Verder wil ze het ambtenarenapparaat met een derde verminderen en het budget voor cultuursubsidies en ontwikkelingssamenwerking halveren. Verdonk denkt voor haar plannen twee kabinetsperiodes nodig te hebben. Voor ons verdonken is het landelijke verkiezingsprogramma bijna af. Trots op Nederland is de eerste partij die het programma voor de verkiezingen van volgend jaar bekend maakt. Het CDA is boos op de Stichting Natuur en Milieu die gisteren opriep om geen rozen voor Valentijnsdag te kopen. Volgens de directeur Mirjam de Rijk worden bij de kweek vaak illegale bestrijdingsmiddelen gebruikt. Die middelen zijn een gevaar voor de gezondheid en het milieu, waarschuwden ze. En de inspectiedienst AID zou nauwelijks tegen de betrokken teler's optreden. Het CDA-kamerlid Mastwijk spreekt van volksverlakkerij. Volgens hem werken de rozenkwekers veel met biologische bestrijdingsmiddelen die milieuvriendelijk zijn. Hij roept de kwekers op om voor Valentijn een cactus naar Mirjam de Rijk van de Stichting Natuur en Milieu te sturen.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 Summer salad days, baby, turn away. Just another play for today. Oh, but I'm.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 Dat dacht ik. En natuurlijk het laatste uur hebben we ook nog wat buitenlandse sportnieuws. Maar het was natuurlijk gisteravond was het billenknijpen geblazen. Want met een nieuw Olympische record op de 5 kilometer heeft Sven Kramer zijn droom weten te vervullen. De 23-jarige Fries zette als eerste van alle favorieten op het slechte ijs van de Richmond Opel Olympic Oval. Een prachtige tijd neer van 6.14.60, terwijl die eigenlijk voor...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 Want dat is voor het gehele weekend afgelast. Maar we gaan natuurlijk wel even kijken naar de in en de Eerste Divisie. Verder wordt er vanmiddag getennanced in, in Rotterdam. Rotterdam, ja. Een verrassende finale. Uh, niet de gedoodverfde uh, Novan Djorkovic. Die als eerste geplaatst stond. Maar uh, het gaat tussen Mikael Jutschny, Want die won van uh, Dovocek in uh, Dovo...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 My show And what is sad about it Are you right Our two hits non-stop on the Sunday morning by AB Radio and CFM performs first. As soon as we the Cheryl from Forner and I want to know what love is, and then the last one the single from Ryan Shaw and It Gets Better. Nou, inmiddels uh, ruim kwart over twee geworden in uh, Bloemendaal en in Zandvoort. Zondag in Kinnemland tot aan vijf uur bij hè? En uh, ja, het Olympische vuur ja. is in ons uh, opgeladen, Hobart. We zijn nog niet begonnen. met meteen goud. Ze, ze zijn in Haarlem alweer bezig met, uh, met uh, de voorbereidingen van het ontvangen van uh, het Olympisch team. Want namelijk uh, op 2 maart komt het Nederlands Olympisch team naar Haarlem.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 Over. En morgen weer naar de baas toe in Chinius. Dan heeft hij een plaatje over gemaakt. Working 9 till 5. Nou ja, 9 uur beginnen is toch een mooie tijd alweer Dat is een mooie tijd. Dat dacht ik wel, nou, ja. begin je al om 8 uur morgen. Nou ja, half 9. Dus uur, dat valt uur. ook wel mee. Uh, ja, vanmorgen in Haarlem is een uh, mevrouw rond 10 uur met haar smart tegen de vangrail van de Amsterdamse vaart in Haarlem gereden. Ze reed ter hoogte van de zoete inval toen ze vermoedelijk door gladheid tegen de vangrail klapte.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 Hier klas Almer tot slot tegen PSV. De tussenstand is daar 0 tegen 0. Het gettin late I making my way over to my favorite place. I gala get my body movin shake the stress away. I wasn't looking for nobody.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 Stop the music Please don't stop Please don't stop between us no one has to know this is a private show uh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 Als eerste stort je bij zondag in Kennemuiders bij CFM en oh, AB Radio de serie van Jamie Collum. en so please don't stop the music. Nou dat doet deze bij de dus stations zeker niet. Daarachteraan achteraan uh, Michael uh, Bublé en haven't met you yet. Ja, je kan er niet voorbij. Het is uh, dit weekend uh, carnaval. Maar wordt het in deze regio wat minder gevierd?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 Uh, ja, eigenlijk wel. Ik zie prinsesjes. Ik ga even binnenkijken. Dat kan ik concreet opnoemen? Pipi Lanka zie ik. Ik zie een Aladdin. Ik zie een Wistin hier, Heel veel prinsesjes. Ik zie een Pipo de Clown. Uh, een Spiderman, een, een, een, Spider een Mindy. Nou, noem het maar, op. Het houdt niet op. Ja, de megamini mag natuurlijk nooit opbreken, hè? Bij zo'n feest. Nee, Mega -mini mag zeker weten of... <laughs> ik niet opbreken. en ben niet overduidelijk aanwezig. Niet alleen de Megamindi zelf, maar ook de nummers natuurlijk...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 En zo direct komt Sydney, die staat hier al bij me. En dit mooie je Lanka's uit in Sydney van Die gaat een nummer van kinderen voor kinderen doen. Waanzinnige droom. Nou, ik ben helemaal benieuwd hoe dat gaat worden. Oké, okay, uh, nou, tot zover. Het gaat door tot half vijf. Het gaat door tot half vijf. Oké, okay, nou, als er nog wat te melden is, dan, uh, dan vernemen we dat van jou nog. Ja, maar, maar bedankt voor deze update graag gedaan en dat het leuk is voor die kinderen natuurlijk, mochten ze nog willen komen na afloop, ook al kom je nu pas binnenlopen krijg je een leuk cadeautje mee naar huis oké, okay, dus met z'n allen naar de krocht toe uh, hier in uh, Salfords. Hey Maurice, dankjewel voor je bijdrage bij uh, zonnig in Kennemeland op CFM en AB Radio en wij hebben ook een carnavalsplaat klaarstaan hoor dan komt ie aan Het begij ook wel een dat gevoel. Val op nou eens de boer, maar de boel om te dansen en te jansen. Had gewiss waar ik bedoel. Maar denkt dan, waar moet ik alleen? Wat kan ik in mijn eentje nou heen? Maar wat rambo hier in rambo. We stonden nooit alleen. Ze lust voor het al gezien. Hoe een al drie dagen geniet met zijn hassen, de vossen en hij vraagt zijn booster niet. Ook al weet ze gij niet hoe het moet. weet ze niet hoe een oetsel dat doet. Kijk dan normen, wacht maar normen. Van zale goed, en nou die hand.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 En andere dingen die daar gebeuren. Waaronder een optreden. tweetal optredens van Circus Rigelo. Einde alweer van het eerst uur van dit programma. Albert-Jan. Ja, gaat, de tijd vliegt. Vliegt voorbij. Ja. Zullen we nog even naar de eredivisie kijken? Ja? De tussenstanden. Zijn er nog ontwikkelingen? De wedstrijd van vandaag. Zondag. FC Utrecht tegen Feyenoord. 0 tegen 0 is de eindstad daar. Ja. En dan uh, de wedstrijd die om half drie gestart zijn. FC Groningen tegen RKC Waalwijk, 0 tegen 0. Sparta Rotterdam tegen VVV Venlo 1-0. En herakres Almelo tegen PSV 0-0. Dus wat dat betreft is er weinig veranderd. Nee, er is weinig veranderd. Maar Sparta had al binnen 5 minuten gescoord. Ja, dat was een, mooie, een mooi resultaat. Dus, uh... zo dadelijk veel meer sports en andere nieuwtjes bij zondag in Kennemerland. Graag tot zo dadelijk.